Mij, oh god, wat de toestand. Dan heb ik dat allemaal aan te danken. En jij laat het zo maar toe! Ik laat het niet toe! Ik zal er met maas om duelleren! Duel. Met echte wapens. Maar meer dan? En waar? Ja, dat was de bedoeling. Jazeker. Maar het gaat niet door. Maar ze heeft me zijn verontschuldigingen aangeboden. Op schrift. Hier, luister maar. Mijn waardele sabelen. Zo! Hij hey, beliedt mee, in jouw Jij hey. laat ons maar toe. Je wegen tegen het te vechten. Oh, ik wist het wel. Ik wist het. Niet alleen ben je geen man, maar bovendien toch een laf oh, nog een lafaard ook. Hoi iemand! Hij heeft me nog zo'n verontschuldiging aangeboden hier op schrift. En hey, jij. Hey. Wat heb jij gedaan? Je hebt er natuurlijk ook zo'n brief geschreven. Oh, jullie mannen doen het in je broek van voor elkaar. Wat zijn je toch een lafbekkers, jullie mannen? Ik ben eens hier inderdaad. Meneer wou duelleren. <laughs> duelleren. Als je had durven duelleren, had je tenminste kans gehad nog een echte keren te trouwen. Nou blijf je mooi met die kapoen opgeschept zitten. Vooruit. Vanuit! Ja, kalm. Uit mijn ogen, <tom> dit is mijn huis. Oh ja, maar daar maar. <tom> en jij moet ook je mond houden. En anders. En anders wat? Ja, wat anders. Niks kan je! <tom> U wilde mij spreken. Ga zitten, Lissauer. Het heeft de minister aan mij behaagd... om jou voor een inspectiebezoek uit te zenden naar Brest. Het zal voor die minister zeker een reden te meer zijn... om jouw promotie te bespoedigen. Ik zou zeggen dat het de stoot zou kunnen geven... tot je benoeming tot hoofdambtenaar. Nou, wat zeg je daarvan? Kunnen we dit als afgesproken beschouwen? Ja, Natuurlijk ik... wil die er ruim voor goed. Maar dan zou ik dus uh, minstens twee weken van huis zijn. Minstens drie kost het je zeker, ja. Eer die warboel daar in Brest weer helemaal is opgehelderd. En je begrijpt, we hebben daar echt een vertrouwensman nodig. Hè? Laat die lui in Brest maar eens zien... hoe een kantoor als dit efficiënt kan werken. Uh, meneer Tosbev, ik kan thuis op het ogenblik heel moeilijk gemist worden. Kom kom kom kom kom, kom. de stel me nou niet te leren En ik heb nog wel zo hoog opgegeven van je capaciteiten. Jij moet aan je toekomst denken. Ik krijg een kastje luid, Toulon. Wat, je? Ja, heer? Ja. Kijk hier eens maar in, hoor. ze zijn helemaal gek geworden. Ja. ja, je kunt wel merken dat het weer tijd voor promoties wordt. <laughs> precies. <laughs> Loma. Zeg. Ja, precies. Pieter Loogman. Zeg, Mazie. Eh, luister eens. Wacht even, Pieter. Ja, ik, uh... Ik had jou al een hele tijd eens iets willen vragen. Nou, zeg het maar. Het maar... ja, is niet iets over het kantoor of zo, maar het is een, een zuiver privé-kwestie. Kijk, ik. Eh, ik had je willen vragen. of jij nou niet eens eh, de vriendelijkheid zou willen hebben om eens een avond bij mij thuis te komen dineren. Dan knopen we er een. wat eh, heet je tammen aan en je weet toch, dat dan maar, ja. toch worden, niks en niet eh, bepaald goede vrienden met elkaar. Hè? Je bedoelt vanwege die oude geschiedenis van destijds? Ah, nee, jongen, dat is toch al lang vergeven en vergeten. Trouwens, als je je bezoek niet te lang uitstelt, dan hoeven jullie elkaar niet in het lijf te lopen. Je weet toch dat die momenteel in Brest zit? Hm? Nou, kom, zeg dan maar ja. Gezelliger, dammen en Mijn dochter, die koopt voor het afspraken. Nou, in dat geval. Zullen we afschrikken voor morgenavond? Kapje, ja. Ah, dag, kindje. Ja, papa. Kindje, moet je sluiten. Weet jij wie ik voor morgenavond uitgenodigd heb? Mazen. <laughs> Mazen? Maze? Ja, die komt morgenavond. Komt hij bij ons dineren. Maar... Nou, wat zeg je dan? Ik dacht dat we ruzie hadden met meneer ja. Maas. Ach, ben je wel meisje. Je bedoelt van die malle kwestie van destijds? Oh, nee, dat is al lang vergeven en vergeten. Hoor. Nee, je, je, je moet uh, uh, Leopold en Maas samen op kantoor zien. Een uh, half vriendelijkheid. Hoor. <lacht> maas. Ja, die heb ik destijds. heb ik hem al eens uit willen nodig. Hè? Maar ja, dat durfde ik niet goed, want. Uh, het, het, is, het is nogal een vrouw jager. En uh, jij. Uh, Jij was toen nog zo'n onnozel schaaf. Nee, dat durfde ik niet zo best. Hè. Weet je, dat hij destijds mij een, een rode roos heeft meegegeven? Ja, en die moest ik aan jou schenken. En dan moest ik zeggen, Van Mazen, de man van het ministerie. Maar ik, ik herinner me helemaal geen roos. Ja. Zeg, dan lekker. lekker. er voor morgen we gaan we een chic dinertje van. hè? Met euh, paté, euh, kreeft, champagne. Euh, maar ze is niet de eerste, de beste. Maar ze is dé, de, de man van het ministerie. Er zijn twee glazen, dus de te Zet er nog een glas bij. Ja. Hoe is die meid? Die kan niks. Ik moet alles zelf doen. Hm. En uh, hoe is de PT? Drie en oplichters. Ja, als die wel goed is. Ja. Wat is Nee, maar Maas. Wat een zegt. Rode, rode. Voor je dochter, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Daar. Zo. En mag ik dat even voorstellen? Dit is mijn dochter Coralie. Maar als we onder ons zijn, dan noemen we haar altijd Cora. En dit is meneer Mazen. Mevrouw? Oh ja, die zullen we even in de keuken zetten, hè? Mevrouw, uw vader heeft mij al zoveel over u verteld. ...dat ik het gevoel heb alsof ik al jaren ken. Uh, mag ik u een plaats aanbieden? Dank u. Ja, Coratje... Nu zit je eens een keer tussen twee mannen in. Hè? Maar je hoeft niet bang te zijn, hoor. Tij bijt je niet. Ah, daar heb je een jongen waar ik graag kennis mee maak, altijd. Kom jij maar eens hier, jonkweer. Zo. Ja, ik, zeg, ik ik heb eens een, een, een, een boek gelezen. En daarin kwam het verhaal voor van een kreeft. Hè? En uh, uh, uh, die werd daarin genoemd de kardinaal van de zee. <lacht> dat, is goed, dat is goed, hè? Terwijl oorspronkelijk de, de, de, de kreet eigenlijk zwart is. hè? Ja, ja of, uh, of groen, kan ik ook zeggen. Maar ja. door het koken wordt die dan natuurlijk rood, hè? Haha, dat <lacht> is een je. Kijk eens even, kijk eens even. Kijk, ho. Oh, oh, oh, oh. Op alle gezondheid, hè? Meermase. Gezond. Oh, oh, kinderen, ik vond het zeer gezellig. Ik heb heerlijk gegeten. Smaak. Ja, wat dachten jullie als we eens een ogenblikje op het balkon gingen, hè? Dan hebben we een leuk uitzicht. We hebben wat frisse lucht. En intussen kan dan de tafel afgeruimd worden om plaats te maken voor ons partijtje dammen. Nee. Waar jullie dan uitdrukken? je zult het het eruit we hebben een, gezond, uitziet, hoor. Ja, zo, een prachtig, prachtig huis. Is. Kijk eens even, schietkrikken ja, steven, hè? De boft dat je hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ik, ik hoop niet dat jullie, maar ja, nu ben ik verrachtend met piet, met mijn, met de bak ben ik kwijt. die moet ik weer even op gaan zoeken. Ja, ja. Staat u vaak? Oh ja als s'avonds. Dan bedenk ik wat er allemaal gebeurt. Alle voorstellingen die nu beginnen en alle schouderige die nu stroom. U houdt van theater. Gaat u vaak? Helaas niet. Ziet u, u kent mijn man en u weet hoe druk hij het altijd heeft. Ja, die man die werkt zich dan weer zo. Nu weer die vervelende zaak in Brest. Ja, soms kunnen twee weken heel lang duren. Makkelijk kan een paar vrijkaartjes komen. César, César, kom eens even hier. Ja, hey. ik heb een prachtig plan. Ik wou jou en je dochter uitnodigen voor een avondje naar de schouderburen. Uitstekend idee. Uitstekend. Dat is het minste wat ik u kan aanbieden. En ruil voor deze heerlijke avond. Te verrukkelijk weer. Maar het is eigenlijk wel goed dat we geen wagentje hebben kunnen krijgen. Hè? Ja. Ik mag zelf ook zo graag lopen naar zo'n voorstelling. Dan kan ik alles beter op me inlaten. Maar als jij moe bent, oh, Cora... Oh, nee, maand. Ik vind het juist gezellig. En uh, ik heb in mijn steun... <laughs> oh, wat een prachtige voorstelling was het, hè? En zo ontroerend. Oh. Zeg, eh, Paul, je hebt me wel meegenomen namelijk een En oh. <laughs> Niet waar, papa? Oh, kindje, mij gaat geen zetel hoog, hoor. Ik, ja. Als oud-marinier ben ik wel het een en ander gewend. Nou, Cachelin, dat geloof ik niet, hoor. Ja, wat denken jullie van een laatste drankje hier op het kras? Zeg, dat is een Moeders beste weet hij zijn uitslaatmuntje. Ja, en dat is ook hetgeen wat mijn dochter nodig heeft. Afleiding. Wat mag jullie dan uitnodig. Ja, graag. Nou. Ja. En vanmiddag op kantoor had hij nog niks. Ja, het kwam zo ineens. Hij kreeg een aanval en dat gebeurt al vaker. Ik denk dat hij dat heeft overgehouden van zijn dienstjaar de tropen. Ja, die tropenkwaaltjes, daar kun je lang mee opgeschreven zitten. Die zijn hardnekkig. Paul, je begrijpt het. Ik was ontzettend graag meegegaan, maar ik kan niet... Natuurlijk niet, Cora. Dat begrijp ik best. Wil je iets drinken? Ja, graag. Oh, zal ik je even helpen? Hij slaapt nu gelukkig. Hij wilde van de koorts. Als hij zo'n avond kijkt, dan is hij helemaal van de kaart. Tja, de arme zijn, zijn En zo onverwacht.